Het, gehele, gezondheidszorgstelsel. Van arts, apotheker, verzekeraar tot politiek, loopt aan de leiband van de farmaceutische industrie. Valrisico door polyfarmacie. Veel, ongelukken, met ouderen in huis worden veroorzaakt door een val over een drempel of kabel dit lezen we in de reguliere media, maar veel minder berichtgeving dat polyfarmacie, het gebruik van meerdere medicijnen tegelijk, het valrisico bij ouderen aanzienlijk verhoogt omdat medicijnen elkaars werking kunnen beïnvloeden, bijwerkingen kunnen versterken, en het lichaam van ouderen gevoeliger is voor de effecten ervan. Dit komt onder andere doordat medicijnen de bloeddruk, het evenwicht of de hersenfunctie kunnen beïnvloeden, wat kan leiden tot duizeligheid en onzeker lopen. Bovendien kan sufheid door medicatie het risico op aspiratiepneumonie verhogen, omdat het de slikreflex kan verminderen, waardoor voedsel vloeistoffen of speeksel makkelijker in de longen terechtkomen. Dit kan leiden tot een longontsteking. Zo, belanden ouderen met bijvoorbeeld een gebroken heup in het ziekenhuis, en van het ziekenhuis in de thuissituatie met gebrek aan thuishulp vervolgens in een verpleeghuis. Door de bezuiniging van overheidswegen verkeren noodgedwongen verpleeghuizen met gebrek aan medewerkers en voldoende gekwalificeerd personeel op de afdeling waarbij de directeur een riante salarissen ontvangen en vaak daarbovenop nog bonussen. Het gevolg, dat vaak vergissingen met medicatie toedienen plaatsvinden. Ook worden de bewoners gedrogeerd om ze rustig te houden. Vaak zonder medeweten van de bewoners en familie. Appelmoesen. Wat in de appelmoes om de bewoners rustig te houden? Al snel treden diverse complicaties op, met legerigheid en decubituswonden en zo snelle achteruitgang waardoor verpleeghuisbewoners eerder komen te overlijden dan bij adequate zorg waar ze recht op hebben.